Inderdaad, dat waren ze, de heren van Bon Jovi. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Ja, waar in aandacht voor een stuk autosport. Want vandaag wordt de Grand Prix van Turkije verreden. Dat is sowieso. Die beelden die zit ik nu te volgen. Start was voor de heer Weber heel erg goed. En Lewis Hamilton wist zich nog naast de auto van Sebastian Vettel te vormen. Vettel die samen met Weber te zien zullen zijn bij de Masters binnenkort. Dus uh, dat sowieso voor even om verder te gaan lopen. Belangrijker is nog de wedstrijd vandaag in de playoffs bij de hockeyheren. Uh, Want Bloemendaal... die wist als eerste te eindigen... in de competitie, maar ze zijn er nog niet. Er moeten nog wel een aantal wedstrijden worden gespeeld... om uh, het kampioenschap van Nederland. Nou, uh, vanmiddag... is het dan zover. Dan kan... Uh, de, de serie worden afgemaakt. En de Nederlander, of, uh, ja in ieder geval... Bloemendaal speelt tegen Laren... als ik het wel heb. Ik dacht dat dat dit nog... voor de halve finales was. En dan... wordt er natuurlijk nog uh, de wedstrijden gespeeld... Uh, om de finale en... Daar zal dan uit moeten gaan komen wie uh, wat gaat worden. Dus dat sowieso uh, in deze uitzending. Frits Reek zal daar het uh, een en ander over gaan vertellen. Uh, vormt het uh, belangrijkste bestanddeel van deze zondag in Kermeland Zoals gezegd Bon Jovi, daar begonnen we dus mee met uh, Have a Nice Day Maar nu gaan we eerst eventjes uh, verder met een, uh, een, ja, een soort van battle eigenlijk tussen Blondie en The Doors En daar hebben we een aantal simpele uh, producers hebben daar iets uit weten te favoriseren Dit zijn de Rapture Riders met Blondie en The Doors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 Is that any way to behave at a rock and roll concert? Natalia in Broglia was dat met uh, Toorn. Uh, ze heeft uh, meegedaan ooit in uh, die hele mooie serie The Neighbors. Uh, maar dit uh, is een hit uit 1998 uh, geweest die zij heeft uh, gemaakt. Uh, nou, ik zei het al, hockey vanmiddag. Maar er is ook nog nieuws rondom Teun de Nooijer en uh, een andere sportman uit de regio, Henk Grol. Want uh, <coughs> bij de heren, Judoka Henk Grol en hockeyer Teun de Nooier. Hadden vrijdag de eer om de Olympische dag Haarlem officieel uh, te openen... ...door middel van het ontsteken van de Olympische vlam. En deze vlam kwam via een lichtmast... ...waar een abseiler hem naar beneden bracht... ...naar het Pim Mulier stadion binnenbrengen. Binnen dus dat uh, is het uh, verhaal. Er zullen diverse sporten tijdens uh, die dag aan bod komen... ...zoals judo, kanoën, honkbal atletiek en nog veel andere sporten. Het ontsteken van de vlam was het begin van een dag met sportieve activiteiten voor 40 scholen waaraan totaal 2300 kinderen deelnamen. En na de openingshandeling werd er een warming up gehouden waar alle kinderen in het Pimulierstadion fanatiek aan meededen. Toen iedereen warm was, vertrokken alle kinderen naar de bussen of sportvelden waar de verschillende sporten werden of worden beoefend. En dit grote Olympische Sportevenement van Harem en ontsteken om omstreken, moet ik zeggen, zorgt iedere twee jaar voor een spetterende dag van groep 7 en 8. Al dus het bericht wat ook na te lezen is op AB Radio's, de website van AB Radio, www.abradio.nl want we doen het tenslotte met de heren van Bloemendaal samen en dat is ook waarop deze, dit programma tot 5 uur gaat duren. Uh, is er dan nog uh, meer gebeurd uh, en verzameld door de redactie van AB Radio? Jawel, want in een uh, binnenvaartschip aan de Nieuwe Kade in Beverwijk heeft er rond vijf uur een korte gewoed. De afgelopen week gebeurde op woensdag. Brandweer zette veel auto's in om de brand te bestrijden. En veel vuur was niet het geval. Wel was er rook. Minstens één persoon heeft de rook ingeademd. En deze persoon is onderzocht door het ambulancepersoneel. Maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis worden vervoerd. En uh, dinsdag was er ook nog uh, weer het nodige te melden. Want bij de Tjerkhiddestraat... Uh, Constateerden een aantal mensen vorige week zondag... namelijk uh, in een personenauto uit Duitsland... dat er een hond in zat. En dat met een volle zon en bovenop. Agenten zagen dat uh, de, in de auto een hond op de achterbank zat... en dat er een lege drinkbak stond. De hond zat zwaar te heigen en had het duidelijk erg warm. In overleg met de medewerker van de dierenambulance... is getracht de, uh, de auto te openen, maar dat lukte niet. Daarom is een, een ruit ingeslagen en de hond bevrijd. Enige tijd later kwam de heigenaar van de... De hond en de auto aanlopen. De man, een 43-jarige Duitser, beweerde hij dat de hond rond drie uur in de auto had gezet en voor een volle drinkbak had gezorgd. Verder gaf hij aan elke twee uur bij de hond te willen, willen kijken. En omdat er al een sleepauto voor het wegslepen van de auto was besteld, moet de Duitser de kosten voor de sleepauto, de kosten voor het asiel en voor het kapotgeslagen raam betalen. Verder is procesverbaal ter zake van dierenkwelling opgemaakt tegen hem. En de politie in Zandvoort waarschuwt mensen hun honden af. Of andere dieren niet in een warme auto achterlaten. En de dieren kunnen door soms extreme hitte in de auto binnen een uur overlijden. Het op een kuur zetten van de ramen helpt niet. Onvoorzichtige diereneigenaren krijgen gewoon een proces voor aan de broek. En draai je dus op voor de gemaakte kosten zoals dat ook bij deze Duitser het geval was. En buurtbewoner uh, Willemijn Bussee stuurde uh, de redactie uh, van de foto die dus te zien is op de website van uh, www.abradio.nl. Ik zeg het er nog maar even duidelijk bij want de heren uh, maken uh, daar uh, toch uh, veel werk van om dat nieuws bij elkaar te verzamelen. Straks om half drie even een bijzonder moment. Een plechtstatig moment. Ja, wat dat is, dat hoor je zo. Maar eerst uh, gaan we eventjes uh, heel fijn uh, iets uh, draaien van... Niemand minder dan Coldplay. En last... Nou plechtstatig is het zeker, want uh, de inleiding is er ook uh, wel naar eerlijk gezegd. Uh, last van Coldplay. Ja, want het was uh, een uh, bijzondere week voor deze persoon hier aan uh, de andere kant van de radio. Normaal gesproken zou Lena van der Haake, uh, die stond... Uh, ...op het schema om het te mogen doen. Maar Lena is uh, sinds kort... ...of tenminste gaat Perry nu aan, uh, aan de slag... ...als programmeleider bij CFM. En dus moet er even wat meer tijd geschoven worden. En toen dacht ik van... ...ach, dan doe ik het maar. Uh, het is wel een week uh, geweest... Uh, ...binnen CFM uh, binnen, uh, Zandvoort ...en AB Radio van Uiterste... ...als het uh, gaat om... Uh, het een en ander bezoeken van muziekevenementen uh, en dat soort zaken. Uh, daar had ik dus uh, het volgende bedacht. Want uh, dan gaat er bij mij iets stromen van een, van, een, van een blog of een column, hoe je het maar noemen wilt. En die ga ik dus gewoon nu gewoon voor zitten lezen. Want ja, ik heb zelf bedacht... Uh, CD-speler in mijn auto speelde het liedje Roundabout Town. Zou dat mijn gevoel het beste beschrijven? Dat ene liedje van het meisje met de gitaar. Fabiana Dammers bedacht het en schreef dit nummer toen zij in Schotland was. Even zag ik het beeld van de muzikante die zichzelf begeleidt op haar akoestische gitaar. En als ze vertrekt lijkt het gitaar groter dan dat zij zelf is. De week in vogelvlucht leek veel op een weg vol met rotondes. Je was, de enige, je was de ene nog niet af of de volgende diende zich alweer aan. Fabiara had, denk ik, een mooi vrolijk liedje hierover geschreven die ze vast en zeker ook op die ene avond in Paradiso speelde toen zij de grote prijs van Nederland in 2008 won. Weer een rotonde en het beeld van Daan van Putten samen met Frauke van Nes drong aan mij op. Op gevoelige wijze speelde zij een akoestische uitvoering van Slipping Away tijdens het programma Alternative FM. Op de EP van Gangster kon ik mijn tranen niet meer in bedwang houden. Tja, wat je allemaal niet bedenkt als je een rotonde neemt... met het toverachtige stemgeluid van Fabiana uit de speakers... die de blauwe charisma vulde en als een pijl door de donkere avond deed schieten. Een volgende rotonde diende zich aan. Zou de koning van de koffiemuzikanten uit deze regio dit nummer op zijn repertoire hebben staan? Rudy Janssen is de enige die met Mietloos nummer Paradise bij de Dashboard Light naar de kroon kon steken... Het nummer dat nu in mijn charisma speelde... zorgde ervoor dat het paradijs bij het dashboard licht was... in de ruimte waar ik het stuur en de versnelling bediende. Toch bleven mijn gedachten hangen bij een feestje... van twee doorgewinterde uitbaters van een bar op het circuit Zandvoort. Ton en Trash draaiden jarenlang hun Mickey's Bar. Het comité van feestzaken bedacht dat het leuk was om Ruud Jansen te laten spelen. Geef Ruud een piano en hij is de koning te rijk. Wie zegt dat autosport en muziek niet samen gaan, komt bedrogen uit... Autosport is rock'n'roll en misschien wel fine-tuning op het gebied van soul. Rotondes bestaan niet op het circuit van Zandvoort. Hooguit, een gerlachbocht, de rug en niet te vergeten het legendarische schijfvlak... waar de mannen van de jongens worden gescheiden en de vrouwen van de meisjes. En die werden gescheiden. Ineens waren daar Joyce Meister die samen met mij in een vorig leven... het CFM-programma de Muziekboulevard presenteerde... en Tel, het dynamische stemgeluid van Autocoreal Lisette Braams daar ook nog eens bij op... En Tina Turner zou zich nog wel eens drie keer op het podium omdraaien... om te kunnen kijken of ze het wel goed had gehoord. Tina zat misschien op dezelfde rotonde als ik nu met Fabiana uit de speakers. Een van de krachtigste koffers heb ik mogen horen op het circuit van Zandvoort. Klopte allemaal. Ruud Janssen, Joyce Meister en Lisette Brahms maakten Proud Mary tot iets bijzonders. Proud Mary uitgevoerd door een zingende autocoureur en een zingende bardame, Opnieuw afgestoft en gepolijst door een stel muziekliefhebbers... uit Beverwijk, Zandvoort en Krimpen... En bij die gedachte verlaat ik het zelf als de rotonde in de plaats die door Fabiana Dammers als Roundabout Town wordt omschreven. Een glimlach kwam om mijn mond. De weg vol met rotondes was misschien de meest muzikale reis die ik met mijn blauwe charisma deze week heb gemaakt. Rotondes die een rustpunt kunnen zijn in het vaak zo drukke verkeer van Nederland.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 Moving on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 song. Moving on, moving around. Well, I'd like to do that for you. Just one thing, somehow I never, ever seem to do. Not is just say because I, I like to do it. Yeah Sinds kort is dit een beetje mijn nummer geworden van Gangster Slipping Away. Eh, nou, Het hoeft uh, denk ik ook geen betoog uh, te hebben eerlijk gezegd. Daan van Putten en uh, Frauke van Es uh, waren een, uh, een tijdje terug hier uh, bij CFM over de grond. En toen speelden ze dit op akoestische wijze. Ja, en dat uh, raakt dan wel een gevoelige snaar. Niet alleen de gevoelige snaar werd uh, beroerd door Fabiana Dammers, maar ook door Tina Turner. Maar niet alleen door Tina Turner, maar ook door Lisette Braams, Ruud Jansen en Joyce Meijster. Want het was allemaal te veel... En daarom heb ik het ook maar samengevat in een blokje van drie stuks. Dus dit was gewoon even de week in een notendop. Ja, zo zit het helemaal in elkaar. Straks gaan we praten met Frits Reek over de wedstrijd uh, bij het hockey. Tussen Bloemendaal en Laren. Het gaat om de playoffs. Maar eerst even nog even gewoon wat uh, een lekker nummer, I remember, I remember when I lost my Als Barkley met uh, Crazy. Nou, we gaan uh, eventjes uh, praten met Frits Reek. Ik, ik hoop dat hij me hoort. Frits? Ja, ik hoor je ook. Oh, Oké, okay. ja. Want de uh, telefoon uh, is uh, minder. Maar uh, via de vork gaat het dan weer een stuk beter. Ja. Ik ben weer helemaal gerustgesteld. Frits, uh, vanmiddag uh, de wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren. Ja. Ja. Playoffs, hè? Ja, het is de, uh, de tweede wedstrijd uh, in het kader van de best of Three, Hoe maar netjes in het uh, Nederlands zeggen. Ja. Gisteren deed Bloemendaal natuurlijk uitstekende zaken door Laren al uh, de nummer 4 uh, van de playoffs met 3-0 te verslaan. En uh, de algemene verwachting hier uh, in de persruimte is dat uh, Bloemendaal het vanmiddag voor uh, eigen publiek uh, gaat afmaken. Ja. En, uh, ja dan uh, zouden ze zich bij winst eventueel plaatsen voor de finale. Ja. Dat is uh, over, over een dag of tien. Ja. En uh, mocht Bloemendaal het niet redden tegen... Uh, Laren. Dan uh, wordt de woensdagavond een derde en beslissende wedstrijd gespeeld. En dat is in Laren of in Bloemendaal? Bloemendaal op het kopje. Oké, okay, dus dat, uh, dus, dus dat hebben de Bloemendaalers dan weer uh, voor elkaar gekregen. dat ze in ieder geval de beslissende wedstrijd dan mogen spelen. Maar... Dat, dat voorrecht hebben ze afgedwongen door als eerste te eindigen. Ja, ja. Een dat... belangrijke overwinning op AGC. Uh, ja, dat is, een dat is een hele knappe overwinning. Uh, HGC, je noemde het al. En Kampong is volgens mij die andere, of niet? we hebben AGC uh, speel tegen Oranje-Zwart. Oranje-Zwart, ja, sorry. won toch ook weer, wel weer uh, verrassend gisteren ja. met 4-3 van AGC uh, En uh, vandaag is de return in Wassenaar. Ja. En uh, hoe daar uh, de wedstrijd zich ontwikkelt, die is iets eerder begonnen als, uh, als, uh, als hier Bloemendaal. bij beginnen om drie mm -hmm. uh, Ja, dus uh, Bloemendaal zou dus, mocht het winnen vandaag, dan wel tegen Oranje-Zwart, dan wel tegen AGC in de finale staan. Ja. Uh, hebben ze een voorkeur bij uh, Bloemendaal met, met wie ze te maken willen hebben uh, in de finale van de play-offs? Nou, het is zo dat. Oudijn Zwart heeft toch al de naam van uh, fysiek te hockey ja. En daar is Bloemendaal niet zo blij mee. Nee. Het, uh, ja, niet dat ze ervan weglopen, maar. Het is niet een team wat het van het fysiek moet hebben. Het is, moet het meer hebben van de snelle combinatie en van de technische hockey. Ja. En uh, bij AGC, ja. Dan hebben ze natuurlijk de geweldige keeper Guus Vogels ja. en de geweldige corner van Jackson. Ja. Dus ja, het is eigenlijk twee kwaaien. <laughs> en dan de minst kwaaien, dat is dan de ploeg uit Wassenaar, als ik jou zag beluisteren. Dat zou misschien best nog wel eens kunnen. Ja. Goed, even over Bloemendaal. Ik zag van de week, en ik las het ook net in de uitzending, dat Teun de Nooijer de Olympische vlam had voor de Haarlemse Olympische Dag. Ja. En ja. nu, speelt hij mee vandaag? Uiteraard. Yeah. Uh, met Teun... Uh, je je de hart en de ziel en het brein uh, bij Bloemendaal weg. Hè? Ja. En uh, we moeten heel dankbaar zijn dat we zo'n speler van wereldklasse. en we dus zeggen eigenlijk niks te veel mee. Mm. Hij is al drie keer uitgeroepen tot beste hockey ter wereld. Yeah. Uh, hier op het kopje uh, wekelijks uh, in actie kunnen zien. Hè? Ja, dan, uh, dan ontkom je er niet aan. Uh, verder over de, de ploeg. Wie spelen er nog meer? Speelt uh, bijvoorbeeld een Ronald Brouwer mee? Ronald Brouwer, uh, de man in vorm. Hij had een, ook een last van een dipje vanwege mm -hmm. verhuizingen en babygehuil uh, midden in de nacht. Mm -hmm. Maar dat schijnt uh, achter de rug te zijn. En uh, hij is in vorm. Hij scoorde ook gisteren de eerste Bloemendaal te treffen. Uh, Nick Meijer, mm -hmm. uh, langdurig uh, geblesseerd geweest. Uh, aan de knie, uh, studieperikelen, is ook uh, goed bezig. Scoorde de tweede treffer uh, gisteren in Laren. ja. En uh, ja, een uh, jong talent... wat uh, aan het uh, doorbreken is... Uh, Roel Bovendeert. Ja. Uh, de naam is nog niet zo vaak gevallen... maar hij pikt ook zijn doelpuntjes mee. Uh, een uh, Brabants uh, talentvolle jongen... die in uh, Amsterdam... Uh, via Bloemendaal is uh, gehuisvest. Zoals we dat in het verleden... wel meer hebben gehad. Hè, dat uh, studenten... Uh, in Bloemendaal uh, hockey en in Amsterdam uh, door de club... Uh, een vletje krijgen ja. en een autootje. En nou uh, ja, dit talent... Uh, dat is ook bezig er te komen. Ja. Uh, wel is het zo dat uh, de jongens uh, uiteraard uh, beschikken over weinig ervaring. Uh, tegen Tilburg uh, scoren ze makkelijker dan, uh, dan tegen een, uh, een team waar het echt om gaat. Ja. Uh, en uh, Lara heeft twee Australische verdedigers, uh, Dunner en uh, Luckner. Ja, en dan... Uh, zijn dat soort jongens in het nadeel. Ja. Maar hij uh, heeft een neusje voor de goal, dat moet ja. gezegd worden. En uh, nou ja, hij, hij, hij pakt zijn doelpuntjes uh, mee. Ja, je noemde Deurner, die speelde ooit uh, bij Bloemendaal. Maar ik weet ook trouwens dat er nog een ander talent rondloopt bij Bloemendaal. Hoe zit het toch met Rick van Kan? Ja, Rick van Kan uh, wordt, uh, al, dat hebben we ook vaak genoeg voor deze microfoon verteld... Uh, binnen Bloemendaal allebei gezien als het grote talent... Uh, hij kwam al heel jong uh, bij de selectie. En uh, hij krijgt ook zijn speelminuutjes. Maar echt dat je zegt van nou, daar, uh, daar, daar hebben we er een. Dat heeft hij in de wedstrijd eigenlijk uh, nog niet laten zien. Nou moet ik ook bijvertellen dat het in die weinige minuten die je krijgt... natuurlijk uh, ook best moeilijk is om uh, onwisbare indruk uh, achter uh, te laten. Hij wordt op handen gedragen binnen de selectie, dat wel. Uh -huh. En ik heb hem uh, verschillende keer bij de, bij de training gezien. Doet dus hij geweldige dingen. Maar die geweldige dingen op de training training... Die nog niet is of je in de wedstrijd. Okay. Goed, we gaan om drie uur beginnen met de wedstrijd aan de zomerzorgelaan. In het zonnetje toevallig. Ja, dat is helemaal mooi. Dus uh, jij zit voor de rest van de middag denk ik goed. Als Bloemendaal nou ook wint, uh, dan zit het helemaal goed, denk ik. Zo is dat. Ja. Uh, om uh, even na drie uur zullen we daar even nog uh, bij je terugkomen. Dank voor zover. Dat was uh, Frits Reek vanaf uh, het uh, mooie Bloemendaal. En nu gaan we even een voetbalplaatje draaien. Dit is Drukkie Co. leggen hoe dat zit met dit uh, verhaal van uh, Drukkie en uh, Co voor uh, Drukkie voor Oranje. En dat heeft te maken met het feit dat er nogal erg veel taalgebruik wordt uh, gebruikt uh, rondom de stadions. En uh, daar uh, besloten een, een drietal dames tegen in het uh, geweer te komen. Drietal dames uh, zijn Aaltje Vink, Emmy de Vlieger en ja... Geloof het of niet? De kunstenaars uit Zandvoort, Marianne Rebel, die het uh, een beetje het idee uitwerkte. En toen kwamen ze ineens bij Ruud Jans uit, die ik al net al had genoemd in uh, de column van mij. Uh, toen hadden ze het uh, zo bedacht van hier kunnen we wel wat mee en uiteindelijk is dit het resultaat uh, geworden. Drukking voor Oranje, de liedzang was van Berry Heimerink en ergens hier in Zandvoort is dat bij een plaatselijk café opgenomen. Nou, dat is wel duidelijk uh, te horen en ook uh, de videoclip is daar uh, duidelijk uh, in geschoten, dus... Nu weer even voor wat vrolijkere klanken en op het moment dat ik dit plaatje opzet gaat het zonnetje schijnen. Kortom, we me hebben er zin in. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Voorlopig onderzoek naar het ongeluk met de Libische Airbus bij Tripoli... ...wijst uit dat er geen technische problemen waren. Dat meldt het Britse persbureau Reuters... ...dat de voorlopige conclusies van de Libische onderzoekscommissie heeft ingezien... De onderzoekers baseren zich op de gegevens van de zwarte dozen. Ze sluiten ook een explosie kort voor de landing uit. Enkele dagen na het ongeluk zeiden de Libische onderzoekers al dat de piloten geen technische mankementen aan de verkeerstoren hadden gemeld. De A330 van Air Afrika stortte bijna drie weken geleden vlakbij de landingsbaat neer. Daarbij kwamen 103 mensen om, onder wie 70 Nederlanders. PvdA-leider Cohen maakt zich zorgen over mogelijke samenwerking tussen de VVD en de PVV. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat de PVV van Geert Wilders tegen de rechtsstaat aanschuurt. Als de VVD zegt daar stappen, wij overheen, is dat volgens Cohen enorm belangrijk. Hij reageerde onder meer op een uitspraak van Rutte dat de afstand tussen de VVD en de PvdA sinds de jaren 70 nooit zo groot was. Cohen is bang dat een kabinet met de PVV zal leiden tot een tweedeling in de samenleving. Ook maken zich zorgen over de reacties in Europa. De Italiaanse voetbalbond heeft een nieuwe bondscoach gevonden. Het is Cesare Prandelli. Hij wordt de opvolger van Marcello Lippi, die na het het voetbal als bondscoach stopt. Afgelopen vijf jaar trainde Prandelli Fiorentina. In de jaren tachtig speelde hij onder meer voor Juventus, waar hij drie landstitels mee won.